Met het nos journaal In Hongkong zijn zo'n 200 mensen gewond geraakt door de orkaan Mangoed. Er is ook schade aangericht, maar hoe groot die is, is nog niet duidelijk. Mangoed heeft Hongkong niet vol geraakt, maar is iets afgebogen en trekt nu verder over het zuiden van China. In de baan van de orkaan liggen twee kerncentrales, daar geldt de hoogste staat van paraatheid. Uit voorzorg zijn enkele Chinese steden zeker een half miljoen mensen geëvacueerd. Mangoed richtte eerder vernielingen aan in de Filipijnen.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 VVD-prominent Hans Wiegel heeft kritiek op de partijtop. Hij vindt het dom, onbehoorlijk en onverstandig... dat de Eerste Kamervoorzitter Broekers Knol volgend jaar het veld moet ruimen. Volgens Wiegel neemt de partijtop daarmee het risico... dat de VVD het voorzitterschap van de Eerste Kamer kwijtraakt. De Keniaan Eliud Kipchoge heeft in Berlijn... het wereldrecord de marathon verbeterd. De 33 jarige Olympisch kampioen van Rio de Janeiro... liep de afstand in 2 uur, 1 minuut en 39 seconden... 1 minuut en 17 seconden sneller dan het oude wereldrecord... van een andere Keniaan, Dennis Kimetto. Het weer, wolkenveld en zon op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Oh yeah, oh lado, la yeah, con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh yeah, sí. oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah,